Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De noodopvang voor asielzoekers in de IJsselhallen in Zwolle... wordt tijdelijk uitgebreid met 200 plaatsen. Dan kunnen er 600 mensen terecht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft om de extra noodopvang gevraagd... omdat er steeds meer asielzoekers bij komen. De noodopvang in de IJsselhallen ging in juli open en de uitbreiding is tijdelijk. Bij een schietpartij in Istanbul zijn twee zwaar bewapende mannen opgepakt... Ze hadden handgranaten en zouden met automatische wapens hebben geschoten op politieagenten die stonden op wacht bij het Dolmabahçe paleis, een toeristische attractie aan de Bosporus. Ook de Turkse premier heeft daar zijn kantoor. Volgens plaatselijke media was er ook een explosie. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Of het incident iets te maken heeft met de spanning rond de Koerden is onbekend. De Thaise politie heeft een compositietekening vrijgegeven van de man die de bomaanslag in Bangkok zou hebben gepleegd. Er is ook een beloning uitgeloofd van ruim 25.000 euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. De tekening is gebaseerd op beelden van de bewakingscamera's en de verklaring van een motortaxichauffeur die de verdachte vermoedelijk een lift heeft gegeven. Op de beelden is te zien dat de man op een bankje gaat zitten en zijn rugzak afdoet. Twee mannen gaan voor hem staan en lijken de man in het gele t-shirt opzettelijk af te schermen. Volgens de politie zijn deze twee ook verdachten.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 Morgen iets warmer. Vrijdag en zaterdag wordt het land inwaarts weer zomers ruim 25 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda staat tussen Rijns-Weert en Houten drie kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ja, welkom terug bij uh, uur 2 van de viniljaren waarin u nog uh, het een en ander te wachten staat wat betreft Led Zeppelin En natuurlijk wat nieuwe platen betreft uit de um, vinyl top 50. Ja. Maar zoals te doen gebruikelijk uh, <kijen> beginnen we met... De top 3. De top 3. Jawel. En op nummer 3 staat... Uh, Liana La Havas, dezelfde als vorige week. Oké. Okay, staat drie ja. weken in uh, de vinyl top 50. En uh, van die drie weken staat ze inmiddels voor de tweede week op nummer drie. En uh, van haar album Blood gaan we luisteren naar Midnight. MUZIEK was uh, Liana La Havas. Nummer 3 en... in de vinyl 50. En we gaan naar nummer 2. Nummer 2, 2, 2, 2. Dank je voor de introductie. Uh, van uh, nummer 15 uh, naar nummer 2 gestegen. Dus de enige nieuw ook in de top 3. En uh, dat is Daniel Romano. En uh, van zijn album If I've Only one time asking. Uh, ja, <laughs> gaan we luisteren naar Strange Faces. If I leaving me the same The years I would drown to learn a lesson Taught somewhere beyond my ears And if I had a wild old mare That slowly takes me where it does I would reach the end of there To look up where I was If I had a way to feel The things that sit just down. strange to me. Ja, daar ging je al over in het volgende nummer van, dat de, niet, van dit is album. Ja, Eén is, Eén is een nou, Hij doet me een beetje denken aan uh, Willie Nelson. Ja, weet beetje ja. wel. Ja. Even naast leren. Ja, dat, is, dat idee wel. Maar ook zijn, uh, zijn uh, manier van zingen. dat doet me toch een beetje aan denken. Gaan we door naar nummer uh, één. Nummer 1, en dat is een, een uh, blijven. Ja, die, die staat stapel. er al vier weken. Ja, op nummer 1, En dat is uh, Teem Impala. En uh, we gaan luisteren. Pliep, pliep. <laughs> uh, ik was het niet. Uh. Uh, en dan gaan we van luisteren van het album Currents. The less I know, the better. In uh, CFM Lunched, The Less I Know En dat uh, was Team Impella En uh, die staan dus al uh, Ongeveer een uh, week of vier Nummer 1 in, uh, in die lijst van uh, de vinyl 50 Ja Nou goed We hadden natuurlijk uh, voor, uh, voor het nieuws hadden we het over het Stairway to heaven hè? Ja. Maar weet je dat het helemaal niet van Led Zeppelin is <laughs> Nee dat klopt dat klopt. Is van de Beatles. Ja. Hoor maar. is ja. van de Beatles. One two three Oh, One two three. Het over de rode nu. Ja, dat is een grapje joh, jongens. Er is een beetje de Beatnik's. En die hebben dit op, op YouTube gezet. Met allemaal originele beelden van de Beatles. Het klopt ook allemaal nog. Ja. En allemaal originele beelden van, uh, van de Beatles erachter. En uh, om zo de suggestie te wekken dat het nummer helemaal niet van Led Zeppelin ja. is. Maar gewoon van de Beatles. Maar het, het, is, het is zo leuk. Die, die, ze hebben het zo verdomd goed gedaan. Ja. Want het is net, inderdaad net echt of je de Beatles hoort. Ja precies. Die, die Led Zeppelin die dit nummer spelen. Nou dat kan natuurlijk helemaal nee. nooit. Want daar zit ongeveer vier jaar tussen. De tijd dat de Beatles uit elkaar gingen in... dat Led Zeppelin met, uh, met Stairway to Heaven kwam. Dus die jaren drie tussen. Volgende. Ja, maar ja, kijk, als het oorspronkelijk van de Beatles zou zijn... dan zou het dus ouder zijn. Dus ja, het, het we... zou kunnen. Ja, maar, maar kijk, dan... als, je, als je het zo gaat bekijken, maar ik denk dat uh, Led Zepp zelf... De, de mannen daarvan er nog het om lachen. Ik denk het ook. Ja. <lacht> Goed, we gaan verder met Led Zeppelin. Want uh, we hebben nog steeds een classic album. In deze vinyljaar. En uh, het volgende... Oh, even kijken, want dat is uh, anders. Misty Mountain Hop. Zo heet het volgende nummer. Van ah. dat klassieke album. Let's Apple In 4. Een nummer van uh, Let's Apple in Vier. Ons uh, klassieke album, dus classic album van deze week. Ja, niet klassieke album, nee. want dan denk iedereen dat het om klassieke muziek gaat. Nee, het <laughs> classic album van deze week. Wat we elke week doen. Elke week een ander uh, platen die we helemaal gaan draaien. En ook deze doen we dat. We hebben nog drie nummers te gaan ervan. En uh, we gaan eerst weer eventjes naar de hoogste nieuwe binnenkomer in de vinyl 50. Uh, en dat is... Uh, dat is Hans Vandenburg. Oh ja, dat is de oude man van, uh, van Roevo Sport. Uh, ja, Roevo Sportivo. Jawel. Ja, ja. ja. Oh, is Hans weer bezig? Wat gezellig. Ja, nou, uh, hij had nog een heleboel uh, uh, songs liggen eigenlijk. Ja. Uit, de, uit die tijd. Ja. En uh, ja, die vielen een beetje buiten de boot. En uh, ja, hij had al zoiets van, nou ja, hij was al een poosje solo. En. Hij dacht zoiets van: Nou, is misschien wel een goed uh, idee. om uh, die dingen opnieuw. Uh, een beetje een nieuw jasje te stoppen. en. Uh, er een soort concept album van te maken. En dat heeft hij gedaan. En uh, dat album heet. Dig it yourself. is uh, onlangs uitgebracht. 12, 6, 12 juni. En nu dus uh, de eerste week in de. vinyl top 50. En hij komt. Uh, binnen op nummer acht maar liefst. En we gaan daarvan luisteren. Social Ditch. dat figuur, hè, die, uh, die, uh, die Hans van den Burg. Ja, maar nou, ook onmiskenbaar toch het soundje van Grupo Sportivo. Ja, zeker, in een, wel, in een wat modernere versie, want we ja. hadden het al wel over Facebook... en dat had je in die tijd nog... Nee, ander ande jasje. Ander ja, jasje. Dat is maar wel, wel lekker. Hans van den Burg dus, ja. uh, de, de ex-voorman van uh, Grupo Sportivo... die we natuurlijk uh, nog liedjes, van liedjes als... Uh, Psycho rocken. Killer. Psycho, hè? Psycho Killer. Oh, was die ook van hun? Ja. Oh. En, uh, hey. en natuurlijk niet te vergeten rock and roll. Jawel, geweldig. Hans ah. van den Burg. We gaan verder met Led Zeppelin. Ons classic album van deze week. En uh, het volgende nummer dat heet, wat we daarvan draaien, dat heet Four Sticks. Zou het een drum solo zijn? Zou zomaar kunnen. Duidelijk horen dat Let's Zeppelin in bezig was om een heel andere kant op te gaan. Uh, niet meer de, alleen maar die keiharde en heavy rock die ze op de eerste drie albums maakten. Maar op dit album gingen ze duidelijk ook een beetje experimenteren met andere dingen. <coughs> en met name Keltische invloeden kwamen duidelijk naar voren. Yeah. Uh, uh, of iedereen dat nou zo te gek vond van de band... <coughs> Sorry. Nee, het werd wat psychedelischer. Ja. En daarmee hebben ze dus uh, de, echte, de echte hardcore hardrockers... eigenlijk een beetje verloren als publiek. Ja, zo is ja. dat. Maar ja, er zal ongetwijfeld weer een... Uh een ander publiek voor in de plaats gekomen zijn. Maar ik moet, uh, moet wel toe, ik moet wel zeggen, als ik mijn eigen persoonlijke mening... dat ik dit album beduidend zwakkerder vind dan de eerste drie. Of dan uh, twee en drie, want één, één vond ik ook niet zo geweldig. Maar uh, twee en drie waren natuurlijk, naar mijn idee... gewoon de topalbums van, uh, van Let's App. En uh, nou, dit is nummer vier. En met als bekendste natuurlijk wat we al gedraaid hebben... stairway To Heaven. En ook Black Dog en Rock'n'Roll natuurlijk waren... Zo niet verkeerd. Dat was nog de echte oude Let's Apple in. Uiteraard. Goed, uh, vorige week waren we er niet. En uh, toen hebben we natuurlijk ook geen aandacht kunnen besteden... Aan, uh, aan de Vinyl 50. Dat was eigenlijk wel een beetje jammer. Ja. Want er stonden toch een aantal... Uh, hele interessante nieuwe binnenkomers in. Ja, waaronder ja zeker. Een, waaronder een album van Amy Winehouse. Wat uh, opnieuw uit is gekomen. Ja, nou weet ik niet of ik nu de goede heb... Want er staan, er staan er namelijk twee in. Ja. Um, wel. Deze is gestegen en die, bij mij weten kwam die vorige week binnen op nummer zes. En dat is het album, uh, het eerste, uh, het debuut studioalbum van Amy Winehouse. En dat is getiteld Frank. En Frank is uh, uh, eigenlijk een beetje een tribute aan haar. Uh, uh, een van de grootste voorbeelden. Frank Sinatra. Ja. Oké. Okay. En uh, van dit album gaan we luisteren naar There is No Greater Love. Van het album Frank. There is no greater love. sweet song No heart so true There is no greater thrill than what you bring to me No sweet song It's true. alsof het van vinyl kwam. Okay. Ja, ja, ja. Ja, uh, dat had het, dat, dat, zo klonk het wel, ja. Amy Wainhouse, Amy Winehouse dus. En uh, u weet hoe het allemaal met haar afgelopen is. En vorige week is het natuurlijk die... Uh, schijnt er toch wel erg aangrijpende film over haar in uh, première gegaan. In uh, diverse bioscopen. Ja. En uh, dat schijnt uh, nogal uh, de moeite waard te zijn. Ja. Uh, om, uh, om te zien. En daar in die film wordt het leven van de dame wel uitgelicht. Ik dacht vanuit het oogpunt van haar vader, hè? toch? Of was dat een um, verkeerde? Uh, nee, nee. Of juist niet? Nee, de nee er wordt niet. juist belicht uh, in hoeverre haar vader uh, haar dus ook pushte. Ja, oh, oh ja, dat was En uh, zodanig pushte dat ze eigenlijk nooit rust had. Precies. Ja. En nou ja, de gevolgen kennen we. Ja. Let's Apple In. Classic album van deze week. En uh, van dit album draaien we het ene en laatste nummer... En het heet Going to California. Spend my days with a woman and kind, Smoke my stuff and drink all in my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there With love in her eyes and flowers in her hair Chances on a big jet plane Never let them tell you that we're all, all the same Oh, the sea was red and the sky was gray What I had to could ever follow today Mountain and the canyon started to tremble and shake The children and the sun begin. Oh Going to California was dat van het album Let's Apple in de Vier. is tik je in en er lag een stofje op de plaat. Ja, dat heb je af en toe met LP's. Ja, moet ik er even afblazen dan. Ja, dat was je We hebben nog één nummer te gaan wat betreft die Let's Apple. Dus jij mag nog één liedje doen uit die vinyl 50-lijst. Ja. En wat wordt het? Nou... Ik zei dat, ik heb het laatst al een keer over gehad, dat dat best wel bijzonder is. Uh, er staat in de vinyl top 50. En die heeft uh, een aantal weken op nummer 4 gestaan. En nu op nummer 6. Twee plaatsen gezakt. En dat is Nirvana Unplugged. Oké. Okay. En ik heb hem al eens een keertje gehoord. En dat is een, zijn hele leuke versies van uh, Nirvana: twee gitaren en een contrabas. Ja, en uh, heel verrassend. En we gaan ja. luisteren naar, uh, denk ik, een van hun, uh, toch wel een van hun hits. Uh, come as you are, maar dan uh, zonder versterking. Van, uh, van deze hits uh, uh, van ze. Klinkt wel lekker trouwens. Ja. Ik zou bijna zeggen beter dan het origineel. Maar goed. Uh, <coughs> oh ja, wie ben ik? Niet zo'n aan fan, denk ik. Um, nee. Vinyl 50 is klaar. We zijn daar klaar mee voor vandaag. Volgende week gaan we daar uiteraard weer aandacht aan besteden. En, uh, uh, de, het is wel leuk, die, die lijst die is dus een aantal maanden geleden weer in het leven geroepen. En dat houdt dus natuurlijk gewoon in dat wereldwijd zelfs ook vinyl weer enorm in de opgang is. Er wordt weer heel veel vinyl verkocht. Als ik het goed onthouden heb, dan is die stijging bijna verdubbeld. Dan 2012 iets van... Nog eh, iets van 400.000 platen en dat was in 2014 al meer dan 700.000. Dus het zit duidelijk in de lift en de vinyl gaat de CD dus overleven. Dat is wel duidelijk. Ik heb nog eh, één nummer van een echte vinylplaat. Kan zijn dat daar een tikje in zit, want ik zie iets. In de plaats zit er een ding van oei. Maar uh, ja, het is geen cd, dus hij zal, wel door, hij zal er wel overheen springen. Dat, daar ben ik niet zo bang voor. When the Levy Breaks is het laatste nummer wat we gaan draaien... van het album van Let's Apple In 4. When the Levy Breaks. En het is een lang nummer, dus het zal wel zo'n beetje de laatste zijn. als dus je er nog blijft hangen, ook. Hou je er helemaal uh, tenminste? Nou, dat krijg je wel. Toch waar maar mee vol, ja. ja. When the levee breaks. Ja, ook zo'n nummer waarin je duidelijk kon horen... dat uh, de band een uh, heel andere kant op gaat gaan was dan... Uh, dan de rock die ze daar, uh, daar voorheen, uh, daarvoor speelde. En uh, nogmaals, uh, dat heeft ze toch wel een aantal fans gekost, denk ik. En misschien ook weer nieuwe fans uh, erbij gebracht. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar oké, okay, uh, ik moet eerlijk zeggen... Ja, ik vond het nou niet de sterkste plaat van, uh, van deze band. <kwijls> maar ja, wie ben ik? Ja, nou ja, ik ben ook uh, meer een liefhebber van hun wat steviger werk. Dus. Daarom is kant één eigenlijk het beste. Uh, uh, zeker het eerste nummer, ja. Dat, uh... Nou, de eerste twee. Mm. Ja. ja. Oké, okay, dat was hem. <lacht> Voor vandaag, ja. Let's Apple in 4 was ons klassiek album. Volgende week hebben we er weer een heel andere. Mocht u suggesties hebben op dat gebied. En uh, mocht u hem zelf hebben en hem ter beschikking willen stellen... dan kan dat natuurlijk altijd... We hebben ook niet alle wijsheid in Pacht. Nee, zeker niet. Dus mocht u zelf een klassiek album hebben. Een klassiek album van u denkt van nou... Nou, dat is zijn... misschien wel lekker om dat eens te laten horen. Ja, nou, kom er gerust mee. Vooral. Laat het ons weten of nog ja. een suggestie via... www.facebook.com De Vinyljaren. Ja. ja. Oh, daar staat een prachtige site van ons. En dan kunt u dat, uh, die suggestie eventueel op kwijt... En mocht ik hem zelf in mijn bezit hebben, nou, dan komt dat wel goed, natuurlijk. Voor nu zit de trap. We hebben het weer met plezier gemaakt. Twee uur lang de vinyljaren. Wij gaan richting Beverwijk. Ja. Yeah. En uh, morgen ben ik er uiteraard weer. Angela niet, maar ik wel. Morgen mm. met Dolly, gezellig. Uh, de de, de Stamford luncht. En vrijdag ben ik er ook, dus ik weer met CFM lunch En, uh, en Toet. Ja, helemaal gezellig. Ik ja. wens u nog een fijne woensdag. En uh, het wordt mooi weer. Het zonnetje begint te schijnen. Ansela, bedankt. En het, uh, het was al warm. Ja. Dat heb ik al uh, gemerkt toen ik een broodje te halen. Okay. Dus, uh, ja. Nou, tot morgen. Dag. Dag, tot volgende week.